uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Kaag is niet beschikbaar om de hoogste baas van wereldhandelsorganisatie WTO te worden. Dat heeft haar woordvoerder gezegd. De naam van Kaag ging afgelopen tijd rond als kandidaat voor de functie van directeur-generaal bij de WTO. Ze wordt ook genoemd als nieuwe partijleider van D66. Vanochtend herhaalde Kaag dat ze daar serieus over nadenkt. De vijf surfers bij Scheveningen zijn waarschijnlijk omgekomen door een combinatie van harde wind en uitzonderlijk veel algenschuim. Onderzoekers zeggen in een vandaag gepubliceerd rapport dat er in jaren niet zoveel algen bij Scheveningen in zee zaten. Door de harde noordoostenwind hoopte het schuim van de algen zich op bij het noordelijk havenhoofd. Er komt toch geen lockdown in Turkije. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had die maatregel aangekondigd... nadat het aantal besmettingen was toegenomen en mensen niet genoeg afstand hielden. President Erdogan twittert nu dat de beslissing is teruggedraaid naar reacties van burgers. Het consumentenvertrouwen is afgelopen maand niet verder gedaald, meldt het CBS. In april ging de graadmeter voor de economie nog hard naar beneden. Maar in de tweede helft van mei waren mensen iets minder negatief dan aan het begin van de maand. Het CBS speelt bij het consumentenvertrouwen wat mensen vinden van de economie, hoe ze er zelf financieel voor staan en of ze bereid zijn grote aankopen te doen. Vooral over dat laatste zijn mensen minder negatief. De talkshow Op1 gaat in de zomer door. De NPO zegt dat er vanwege de coronacrisis behoefte is om in juli en augustus vijf dagen in de week uit te zenden. Er komen twee nieuwe duo's, Margit Fiksen en Kifa Aloush, gaan het programma op dinsdag tijdelijk presenteren. En Nadia Moussaïd en Pieter van der Wielen presenteren Op1 op vrijdag. Het weer, buien soms met hagel en onweer. Ook wat opklaringen: het wordt 12 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, later weer buien, vooral in het westen. Veel wind en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A7 richting Friesland bij Bresland-Dijk, 5 kilometer. En op de N247 richting Hoorn bij Monnikendam 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging.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 Nou, zoals eerder gezegd, ik ben Koper. en tegenover mij zit uh, een mede Zandvoort-kenner... Kramdam, penningmeester van het Genotsenbouw Zandvoort... gedurende heel veel jaren inmiddels al. En we gaan het met hem hebben over... de geschiedenis van de grote krocht... althans met de winkels in die periode... vanaf na de Tweede Wereldoorlog... want daarvoor denk ik niet dat er nog erg veel mensen zijn... die weten wat er geweest is. En nou, nou weet als, ik... als kind kan ik me natuurlijk wel het een en ander herinneren... want als je op de Tramstad woonde... en je zat op de Marie School, moest je toch ook al voor de oorlog... vier keer per dag langs... Die winkels lopen dus ja. truinen, en zitten we al het een en ander in mijn hoofd. Oh, dat is hartstikke fijn. Want ik weet dat je in Mejafota geboren bent. En wat ja. was dat ongeveer, uh, Mathe? Dat is waar nu het postkantoor staat. Dat was Tramstraat 2. Oké, okay. en, en je, ben, je hebt daar de hele tijd gewoond of ben je daar nog verhuisd, we gewoond tot 1938? En toen zijn we verhuisd aan de overkant Tramstraat 3 naast Café Na de Oorlog Café Wijnschenk. Ja, ik denk dat de mensen dat nog wel weten te herinneren. Waar nee, nee, ja. ja, nu dat... de familie van de Sloot woont. Ja, dat is inmiddels ook alweer. Uh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 op het hoekje zat dus uh, ook, nog, ook nog, zowel voor de oorlog als ook nog een aantal jaren na de oorlog, uh, het uh, babyartikelenhuis. Daar zaten twee oude dames in. Ik denk ze al uh, als kind, ik me herinner dat ze al dik in de 70, 80 waren, totdat ze daar gezeten hebben. En uh, dat was op het hoekje dus. En meteen daarnaast... En wie, wie, hoe heetten die dames, weet je dat de Dat weet ik ook? niet.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 Bovenaan de Eilrijnstraat. Ja. Ja, ja. Dank je. ik weet maar ja, ik nou van, de, van de Jong. Ik, ja, ik ja. kom er even tussendoor, Arie. Want Schuidenburg ja, was in de 50-jaren beroemd met zijn nieuwjaarsacties. Voor een appel en een ei of voor 1 ja. cent kon je ja. iets krijgen. Ja, ja. Ik weet dat mijn broer daar 24 ja. uur van tevoren... in een slaapzak nee, voor de deur inderdaad, ging liggen. Ja, dat klopt, dat had hij ieder jaar. Die kon een pick-up voor 1 cent ja. krijgen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, inderdaad. Inderdaad, nu je dat weer zegt, schiet, schiet was, ja. het me zo weer te winnen. Ja, ik ja. was dat eigenlijk alweer vergeten. Nee, dat, dat is inderdaad, ze hadden jarenlang die acties, ja. Ja, dat ja, dat ja. er was altijd stinkendruk ja. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja Schuilenburg was niet de kleinste zaak. Nee, nee. Nee, dat kun je wel zeggen, ja. Er is natuurlijk heel veel verloop geweest. Want na Schoudenburg dacht ik dat Ancorru er gezeten had, maar dat is vast in die 70 jaren geweest. Ja, ja. En, en die die handel in theewagens ook en dergelijke. Mm -hmm. Maar we zouden het over de periode 1945 zeg maar 1960 hebben. Hè? Ja, 45. Want, want er 60, is ja. nogal wat verloop in de plaatselijke middenstand. Heel wat geweest, ja. um, Na de firma's of naast de firma Schuilenburg, uh, wie zat daarnaast? Daar zat de uh, bloemenzaak van Cassé. Ja.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 Ja, ik, gek, ik heb daar helemaal geen herinneringen aan. Ja, en die dus zal er ook nooit binnen geweest denk ik. Ik ben bang van niet. Nee, nee. Overigens, een kleine ambtelijke mededeling voor onze uh, luisteraars. Mocht u uh, iets aanvullends kunnen vertellen, dan zijn wij bereikbaar op 023 57 30 393. Ik herhaal, 5730393.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 Ik dacht dat. Ja, in de kerk staat. In de kerk. Ja, in het pand ik. waar nu. Uh... Even pauze. Dus ja, dat klopt. Dat weet ik nog in de kerk staat. Dat ja. weet ik me heel goed herinneren. Want ja, wij ja. hebben daar ook nog eens een keer een uh, die gekocht in zo'n actie. Ja, dat de Gouden Horizon ja. Enceclopedie. Ja, ja. ja, tegenwoordig heb je internet maar goed. Ja, in die ja. tijd was dat nou helemaal niet ja. zo. Ja. <lacht> ja, en bij Bonsoir weet ik wel. Daar kochten we ook altijd schoenen. En daar werd ik dan geholpen bijvoorbeeld door de vrouw van Nico Balladuks. Je meent het. Ja, die heeft er jarenlang in de winkel gezeten. Oh, dat wist ik. Ze wonen niet. nu uh, in de Matthijs-Moldenaarstraat. Nico is al dik in de tachtig. Ja, ja. Maar uh, zijn vrouw die heeft diks geholpen, ja. Met schoenen. Ja, ik, ik, ik ja. ken Nico ook heel goed. Die was toch zoveerder ja. ook, net zoals zijn broer? Ja, ja. ja. ja en jij in de Stad hadden ze ja. zoveerderijden. Ja, ja, ja. Broer van Bertus. Voorting, broer van Bertus, ja. ja. En, en uh, je, uh, ook nog Loo. Loo, uh, De Visboer, ja. Ja. ja. en nog één boer was piloot.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 En fond, ces blancs moutons Avec les anges, c'est pur la mer bergère d'azur infinie. Vous voyez, près des étangs Ces grands roseaux mouillés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 c'est pur la mer bergère d'azur infinie Vous voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés Vous voyez ces oies blancs et ces maisons mouillés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 in de breedste zin. We waren gebleven bij de firma Broswaar. De schoenwinkel die daar zat op nummer 13. En die na het rand verhuis is naar de Kerkstraat. Naast Broswa zat volgens mij de koop. Ja, een kruidenierzaakje. Ja, en nee, heeft nadrand... nog geen supermarkt, maar een kruidenierzaakje. Ja. Ja, dus na de hand is het niet een witte drankenhal geworden of zoiets. Dat zou best kunnen. Daar staat ik kan me niet erin. Nee. Het was een vrij smalpuntje. Ik kwam, small point ik kwam nog in dat supermarktje en nog in de drankhandel. Ja, ja. Nou, ik hadden er dan altijd wel goede flessen wijn, ja, geloof ja, ik. Ja. Eh, naast de koop, want ja, we moeten ja. natuurlijk de hele grote krocht een klein beetje zien te cufferen. En ja. we moeten toch helaas een klein beetje tempo maken. Zat de bekende Joop Zeidsma. Zeidsma. Uh, wat weet jij daar nou nog van, Mathé? Joop Zijsma, die had een uh, leuke kantoorboekhandel. En een gedeelte van de zaak was ook bibliotheek. Oké. Okay. Ja, het was een uh, vrijgezelle man. Daar kon hij gezellig mee kletsen. Oh ja, absoluut. Ja, dat ja, weet ja. ik ook nog. Ja, ik kocht er wel eens onze kaarten ook. Als er nieuwe uitkwamen, dan ja. uh, kocht ik bij hem ook wel eens onze kaarten, ja.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 Tante Truus had geen bibliotheek. Niet? Nee, nee. dat was het winkel te klein voor Ja, het was een heel klein pijpje. Nee, die, ja. die had geen bibliotheek, want oh, ik. het winkel was meteen de gang en daarnaast de woonkamer van ja. het woonhuis. Ook, ik heb altijd nee. in nee. de dat nee. ze dat Je ook. kon ah. er nooit boeken lenen. Nee, dat nee. niet. Nee. Ja, Proest had wel, ja. En toen later het is natuurlijk naar de, naar de oude school gegaan. Ja, ja. Ja, ja dat, uh, dat staat wel Joop Zijnsmaar, was inderdaad een markant figuur. Ja, een en handelde een figuur. En hij handelt onder de firma ja. SV. Hè. Dat het is staat ook, onder SV, ja. onder naam SV. man. Ja.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 Nou ja, dat was een beetje het was ook een beetje een inhammetje geloof ik. Hè? Zoals meer van die winkels met, met, met een soort ja. etalage stond ervoor. Ja, nee, een inhammetje. Ja. Je had zelfs nog als je het inhandtje in ging had je links nog een klein, heel klein etalage van 1 of twee ja. meter. Ja, dus dan altijd ja. van, van, van, van die van die rapportage. Het etalasje had je de, het uh, woonhuis voor boven. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, oké. Okay.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 De en de, nou de, dat en de man, die dat, dat was een Duitser... die had het Wienerwald. En hij <laughs> woonde zelf op de Korsgeloerenstraat. <laughs> ja, Korsgeloerenstraat. Uh, uh, ik geloof dat hij na naast de Tantarts woonde. Ijsvogel? Nee, nee, nee. De bekende... Hoe heet die? Hilaridis. Oh, je, oh praat maar. Dan, maar als je voor daar stond aan de linkerkant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 De heer Egbert Post van het Vervausjeplein wist ons te melden... dat het pand naderhand, of de winkel eigenlijk naderhand... als ik me niet, uh, niet verkeerd geïnformeerde... Ja, ja, ja, ja. Berliner Kindel, Kindel heeft hij heet. hem toegenoemd. Ja. Dat doet me denken aan Lou van Burg eigenlijk op Sessionsplein Was daar ook niet zo eens een keer iets... Dat weet ik ja. niet. Ik ken alleen mijn neef En de eigenaar was meneer Saks. Max voor Max vrienden ja ja, ja, ja Nou, dan bent u weer helemaal op, helemaal de, hoogte. op de hoogte. Onder dankzegging aan meneer Post. Uh, we gaan verder Ooster. met... Post de... Poster? Poster. oh ja, zit die naam nog te Poster Poster, ja, van de vanagel. Poster, van de zoon van de vorige notaris op de Kosterloosstraat. Kijk, dat bedoel ik. Zo Kom je nog aan je informatie. Ja, we waren gebleven bij de, de sigarenzaak. Ja, met de sigarenzaak. En nu gaan we naar de bekende fietsenhandel van Henk Bos. Juist, ja. Ja. Met de, met, de, met de fietspomp. Met de fietspomp, waar je leu fiets uh, in begin voor niets en later ja. met een stuiver kon ja, je, ik, je al je voor en achterbanden kon je oppompen, ja, ik elektrisch. Moest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 Ja, het was een vrij lange zaak. En aan de rechterkant die erin kwam, ja. er een hele rij fietsen. Ja, dat weet ik wel te ja. herinneren. Ja, dat was altijd ja. wel grappig. Ja. ja, toen was een fiets nog een fiets. Ja. Ik ja. woord ook nog wel, maar ja. dat gaat wat makkelijker. Daarnaast op de hoek was nog een klein woonhuisje. Misschien dat het een pensionnetje was, dacht jij net over gegeven. Moment. Ja, dat, dat, dat, inderdaad. Dat, maar zat, dat zat op de hoek, en dat was net als die zeggen, die halverwege de grote kocht was, straks een stukje naar voren.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 Okay. Ja, ik, ik, ja, we hadden het er toen straks eventjes over oh, ja. in, in het vooroverleg ja, ja, zoals ja, dat ja, we dat ja, even ja. doen dat, dat, ik dacht altijd dat Korts van de Grote Krocht nee, nee, nee, nee. na de rand verkast was nou, Kort nee, nee, nee. in de Halterstraat, nee, nee, nee. waar meneer Van Zegelen vroeger ja. recepten voerde. Ja, ja, ja, ik zei al, die Van Zeggelen die zat er al, uh, ik geloof in 1930, 35, zat hij er al, voordor, ruim voordooil zat hij er al, en na heeft dus zo'n 30 jaar in de heer Vermeis gewerkt. Oh ja, die hebben en, ook nog ook, en ook jouw vader was ja, ja, ja, ja, ja, ik, ik ja, ken ik, kan ik ook. ook absoluut, dat ja. is, uh, daar heb ik nog een ja. goede herinnering aan. Maar die die, die, die, die, die, die, korts, die verkocht huishoudelijke artikelen, maar hoe moet ik dat zien? Pottenpannen? Uh, ja, ja zo'n beetje van dat genre en zo, en, uh, maar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 Maar dan spreek ik voor de oorlog. Ja? Zat van Aemrongen, de kruiden hier daar. Juist, dat ik had de naam van Amerongen wel opgevangen ja. ergens in de. Ja. Maar waar ik die moest plaatsen, dat is. Die Amerongen. zat ook op 28, maar die, die zat voor de oorlog als kind, kwam je er altijd langs natuurlijk. En misschien nog een jaar na door, maar dat weet ik niet zeker meer.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 Vielen <laughs> Dank.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 En daarnaast hadden we een, een, een visser de ene visser, de poelier. de bekende poelier. Ja, daar wist Pieter nog het nodig over te of vertellen. te vertellen dat de, winkel, de kippen daar door de winkels vlogen. Ja. En als je dan een verse kip wilde hebben, plakte hij met zijn hand uit de lucht... <laughs> ...draaide ze in op. en verzorgde hem verder... ...zodat je hem vijf minuten later mee naar huis kon. Ja, ik, heb dat, ik ken dat van hand niet, moet ik zeggen, Nee, maar ik hoorde ik, het net ook van ja. Pieter Jouwstra. Ja. Ik vond het heel erg leuk, moet ik ja. zeggen.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 Vol muziek, hij zong voor groot en klein publiek. en maakte blij melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij in stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het vuur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 En met het verhaal tussen de kippen was door de winkel vlogen... en dat ze ter plekke opgevangen en dan ik omgedraaid werd. Ik weet wel dat er nog een andere poli was en die heette De Dood. Die zat volgens mij in de Halterstraat. Die zat in de Halterstraat. Ja, halt, ja, een Passelijke naam moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> die zat tegenover de ja. vishanden van de Gerard Duivvoort, geloof ik. Uh, zo schuin is het tegenover. Uh, ja. Naast de kaashoek staat hij, geloof ik. Ja, na nou, Tom van der ja, Voorde zat ja, hij ja. nog in. Maar je had op de achterweg, daar zat ze slachterij. Oké. Okay.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 Oké, okay. okay. de polier hebben we gehad. Uh, de, ik geloof dat er ook nog een, een firma, Oh nee, daarnaast was het uh, de Rosarita. Heb Die gezet. zit er nu, ja. Met kleding. Ja, aan de ene kant zit nu uh, Rosarita en aan de rechterkant zit de firma Slinger dus. Ja, de budget. En als we dus naar de, na de oorlog gaan kijken, zat in het linker gedeelte, uh, daar zat, uh, eens even kijken, de banketbakkerij Stenke.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 Je had een Staat dus op de oude. Ja, geen goed voorbeeld. Ach, je hebt me wel vermaakt. Ja, volgens, mij, zeker volgens mij heb je daar nou wel meer dingen uit uitgehaald. Dan zeker weten, zeker weten. En dan had je dus aan de andere kant zit nu slingen. Ja. En er zat dus, eh, zoals je ook ingevuld hebt... dat zat na de oorlog... Eh, eerst, volgens mij zat meteen de Adolf zat daar Van Dijk met Kommer Stiebelis, Later kopen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 Ja, dat was een kledingzaak? Dat was een kledingzaak. Hij woonde zelf aan van staat 4, maar de kledingzaak was op de Grote Kocht. Oké. Okay. Ja, en de hand is natuurlijk ook de Bruna daar verschenen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. De Bruna. Oh, nee, we gaan verder. We okay. zitten nu nog op nummer 20. Ja, dat was een kledingzaak. Nee, na de hand uh, toen ooit eruit uitging, ja. is de reisbureau Kerkman ingekomen. Van een Van een En En uh, Kerkman was dus zijn schoonvader, dus, hè?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 Haltestraat. Oké. Okay. Tegenover Vreburg. Ja, ja. ja. Dat, dat is een ruimte, waarschijnlijk Dat zit van de mij toch? Nee, nee, nee, daar zitten die Vassaretten nog steeds. O, stonden ze daar? Ja. Oké. Okay. Je ja. konden twee vragen achter elkaar staan. Ja, ik, ik weet me nog wel van... Oonk daarin en dan kwam je daar als... Middelbare scholier. En er was een Grand Prix daar. Ja. En tegenwoordig zat het allemaal in een gesloten omgeving. Al die race want van, dan zat je bedrijfspionage. Maar in die periode, nou, dan ging je daar naartoe als jonge jongen En je ging naar de raceauto's autos kijken. Ja. Dat kon allemaal. Je ging handtekeningen halen. Helaas, was het een vochtige kelder dus die handtekeningen. heb ik niet meer. Maar dat, dat, dat was wel leuk. Ik heb daar ook wel foto's gemaakt bij Garage Davids toen op de burgemeester oh, ja. Engelbertstraat. Waar nu Dirk van den Broek zit. Waar nu Dirk van den Broek zit. Ja, en dat, dat was allemaal mogelijk in die periode. En ja. dat was ook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 bij de firma, ja. firma, firma Nooi. Waar eh, daarvoor dus de de paap de loteriet heeft gezeten, ja. maar dan had ik nog een verhaal van daarvoor zat de waterdrinker toch? Ja, daarvoor. Dus spreek ik van voordoor, want de firma waterdrinker is na de oorlog naar de kostenstraat te gaan, maar voordoor bevond de firma waterzegging op dat pand en daar verhuurde hij onder andere ook bolderwagens ja. en die stonden achterin zijn loods achter het huis. Maar ik had een vriend wonen, die woonde twee huizen verder in het huis van de familie Groen, Tony Stabel, en daar klommen wij een keer in midden in de zomer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 van uh, oude waterdrinker ja. verteld... die met onze oudste dochter bevriend was... Mhm. dat het zoiets dat wij eens ooit gespookt hadden bij haar opa dan. Ja, dat heeft ze nooit geweten. Nee, dat heeft ze nooit geweten. Kijk, Dat, dat zijn natuurlijk wel leuke seante ja. details... Ja, ja. zoals dat dat ja. met een moeilijk woord heeft. Dat was het pand nummer 20 dus... en dan gaan we dus terug naar pand, oh. pand nummer 18... Ja. waar uh, voor en na door de firma Kruis in zat... Ja. met een, uh, een uh, autobedrijf.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 Later is hij na de oorlog is hij naar het stationsplein gegaan. Kerremans. Eh. Stationsplein, was dat op dat hoekje vlak bij, uh, bij het kinderhuis? Ja, inderdaad. Zo'n ja. klein sigarenwinkeltje. Dat je, ja, ja, ja. ja dat... En uh, in, het, uh, in de later, toen Kermans eruit ging... is daar een dependance gekomen van een wasserij Meulman. Die naam ken ik wel. Ja, die hadden zelf een wasserij op de Amsterdamse Vaart in Haarlem. Uh, ja. Maar uh, in, daar kon je dan je was afgeven.